9 uur, Renate Evers met het NOS Journaal. CNA stopt per direct met de inkoop van kleding met Angorawol. Het kledingbedrijf gaat eerst onderzoeken of dierenrechten zijn geschonden. Eerder vandaag zeiden de winkelketens We en H&M al... dat ze geen Angorawol meer inkopen... Volgens een woordvoerder was CNA niet op de hoogte... van de manier waarop angora-konijnen worden behandeld. Deze week verscheen op internet een filmpje van een dierenrechtenorganisatie... waarop te zien is hoe in China de angora-konijnen worden gestript. China heeft oorlogsvliegtuigen gestuurd naar de Oost-Chinese zee. Het is de laatste ontwikkeling in een oplopende ruzie... over een eilandengroep die door verschillende landen wordt geclaimd. Afgelopen weekend maakte China bekend zijn militaire luchtruimte vergroten. En daarbij stelde Peking de eis dat landen toestemming moeten vragen... als ze boven de eilanden willen vliegen. Japan, Zuid-Korea en de VS lieten vervolgens toestellen... boven de eilanden vliegen. De organisatie van de start van de Tour in Utrecht... verwacht minstens 500.000 mensen langs het parcours. Op 4 juli 2015 begint de wieleronde in Utrecht. De toerdirectie heeft vandaag het parcours in de stad bekendgemaakt. Het is nog altijd niet bekend waar de wielrenners heen gaan... na de eerste etappe. Er zijn berichten dat de tweede etappe eindigt in Zeeland... omdat de tourorganisatie daar veel hotelkamers zou hebben geboekt... in juli 2015. In de Europa League heeft AZ zich geplaatst voor de tweede ronde. De Alkmaarders wonnen thuis met 2-0 van Maccabi Haifa... en zijn daardoor verzekerd van een plaats bij de eerste twee in hun pool. Vanavond komt ook PSV in actie in de Europa League. De Eindhovenaren spelen in Bulgarije tegen Korets. Het weer, het is droog. De temperatuur ligt vannacht tussen 4 en 7 graden. Morgen gaat het in de loop van de dag regenen en stevig waaien... en het wordt dan zo'n 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Promovendum vindt dat u zelf uw ziekenhuis moet kunnen kiezen. Nederland is jarig. 200 jaar. En dat vieren we samen. 30 november start de viering. Kijk op 200jaarkoninkrijk.nl Promovendum vindt dat hoge kwaliteit en een lage premie prima samengaan. Nu de kerk steeds meer uit ons leven verdwijnt, zijn we op zoek. Naar zingeving, maar ook naar een plek om iets na te laten. Voor onze dierbaren en voor onszelf. Hoe gaan we om met de dood? Vanavond Nederland van Boven, tien voor half elf, bij de VPRO op Nederland 1. Wie wij zijn? Wij zijn Promovendum. En bieden al vier jaar op rij de meest complete zorgverzekering tegen de laagste premie van Nederland. Promovendum is de nummer 1 in zorgverzekeringen voor hoger opgeleide, middelbaar en hoger personeel. Geen zorgen. Promovendum.nl. Dit is Radio 1. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Goedenavond, het is 3 over 9 journalist van de correspondent Maaike Vermeulen. Die is hier, Maaite Vermeulen. Zij trok langs de grenzen van Europa... om zo met eigen ogen te zien... hoe vluchtelingen hier proberen binnen te komen. Maaite, goedenavond. goedenavond. En het was een, een bijvlagen dramatische reis. Ja, absoluut. Ja, heel veel heftige, heftige dingen gezien in ons ja. eigen Europa. Ja. In ons eigen Europa, ja. ja. precies. Dat zo uitgebreid. En misdaadjournalist Journalist Mick van Wely, die, die is hier zoals elke donderdag. Mick, je bent in het leven gedookt van Danny K. Ja. Um, de nieuwe holleder... Ja. Zeggen ze? Ja, we Huni? hebben wat we meerdere nieuwe holleders gehad. Maar, maar dit ja, is weer speelt eentje. wel een uh, belangrijke ja. rol in het... Uh... En die man die kwam deze week in het nieuws omdat hij Patrick Kluivert zou hebben bedreigd. Dat klopt. Ja. ja. Hoe over dat die zit, connectie uh... en hoe en wat, daar gaan we straks. Juist. Uh, wil je ons uh, volgen op Twitter? Dat kan natuurlijk met kletsen. hashtag BNN Today. Eerst Jacqueline overrated. For shop shirtless, not looking for sounds. Get away from the bar and give me romance. What's wrong with being? Jacqueline Govaert, over overweegt het en je kent haar natuurlijk nog uh, van Cresip en daar zat ze in met de zusje Anne en we wa, wa, dachten wat doet die Anne tegenwoordig even opgezocht op LinkedIn ze zoekt een baan als projectmanager communicatie bij een creatieve organisatie dus als je er nodig hebt zoek hem maar eventjes Anne van Cresip <lacht> nog vind je er wel uh, Bas Diggeler die kijkt naar een uh, nou ja in ieder geval een uitgestorven stadion uh, Bas wat is er aan de hand daar Lelovorespve Ludo Gorets PSV, waar het na twee minuten trouwens 0-0 is. Eh, Ludo Gorets is een ploeg die komt uit de stad Razgrad. Dat is een plaats in het noordoosten van Bulgarije. Ik moet eigenlijk zeggen een plaatsje. En die hebben een stadion. Ik moet eigenlijk zeggen een stadionnetje. Want er kunnen 6.000 man in. Ja. Ook vrouw trouwens. Maar 6.000 mensen. En dan zit het vol. En de UEFA heeft gezegd dat het voldoet. Overigens niet vanwege de capaciteit, maar omdat het gewoon een beetje verouderd ding is. Ja. Niet aan onze eisen. Dus jullie mogen daar geen Europese wedstrijden spelen. Doe dat maar ergens anders. En nou hebben ze gekozen voor Sofia. Joost mag weten waarom. En als die het niet weet, vragen we het God. Maar het is uitgestorven omdat Sofia 350 kilometer verder En zou je nou de beschikking hebben over de A1 of de A2 en zeven rijstroken met goed geasfalteerd zoap, dan ben je er nog wel een keer, maar in Bulgarije is dat niet altijd het geval. En dat betekent dat een gemiddeld ritje van Rasgraad naar Sofia ongeveer 4,5 uur in beslag neemt. En daar hebben dus niet zo heel veel mensen zin in gehad. Kortom, ja. anderhalve man en de welbekende paardenkop. En daarmee is het eigenlijk <lacht> wel gedaan. Er zitten 6.000 mensen, 5.000 mensen hier in het stadionnetje. Er zitten de honderd van PSV die de moeite hebben genomen. En die zien dus al drie minuten hun ploeg voetballen... waar geen verrassingen in het elftal staan overigens. Gewoon de namen die we verwachten aan de linkerkant. Dat is dan nog wel het vermelden waard. Daar speelt Jorrit Hendricks... die we eerder dit seizoen als centrale verdediger hebben gezien. En dat heeft dan te maken met de absentie van N. Willems en Tamata... die allebei geblesseerd zijn... zodat Koku daar een beetje een noodgreepje heeft moeten toepassen. En we allemaal maar benieuwd zijn hoe PSV zich uh, houdt. PSV is wel dicht bij een plek in de volgende ronde... Zoals AZ dat dus eerder vanavond veiligstelde. Daarvoor zou het wel een uh, resultaat moeten halen hier tegen Ludo Goretz. De ploeg die bovenaan staat in deze pool. En die in Eindhoven in de eerste wedstrijd met 2-0 won. Dus wat dat betreft is PSV gewaarschuwd. De inleidende beschietingen zijn begonnen. In figuurlijke zin dan, want er is nog geen schot op doel geweest. Na 4 minuten 0-0. Mijn god, ik moet even op adem komen. Hé hey Bas, en die, die oranje bal. Hoe zit het daarmee? Ik wilde niet al mijn cynisme weggeven in de eerste flits. <lacht> Maar, maar nu op. erover begint, uh, het sneeuwt en het is koud. En, uh, het ja, het is helemaal niet waar dat het sneeuwt, het, sneeuwt, het sneeuwt ja, gewoon. En er ja. is heel veel sneeuw geweest en dat ah. hebben ze allemaal van het veld gehaald. En in het protocol heeft iemand toegezet, hé hey, het sneeuwt, dan moeten we zorgen dat we met een oranje bal spelen. Maar toen alle sneeuw weg was, heeft niemand het protocol nog gelezen. Dus is de oranje bal gebleven. Oh. Ik, ik vraag me zo meteen. Bas, we geven je even de tijd. En we komen terug bij, en dan verwachten we een deel 2 van deze voorstelling. Ik vind dat wij een keer met Bas Tichler naar het café moeten. Dat lijkt me <laughs> fantastisch. Uh, Europese grenzen gaan we het over we hebben. Meer dan 300.000 mensen wachten op dit moment ergens in Europa af... of ze asiel krijgen. Europa is voor veel vluchtelingen een aantrekkelijke bestemming... om een nieuw leven op te bouwen. En veel van hen nemen grote risico's om het continent te bereiken. Soms leidt dat tot rampen, zoals begin oktober... toen 300 mensen omkwamen bij een scheepsramp... voor de kust van het Italiaanse Lampedusa. Deze correspondente kwam daar de dag na de ramp aan... Het is een eiland nog kleiner dan Schiermonnikoog. En iedereen heeft het dus gewoon gisteren meegemaakt... dat er zoveel um, lichamen uit het water zijn gehaald. En ook door lokale vissers hier die lichamen hebben gevonden. En zoveel doden op een dag. Iemand die zei uh, gisteravond... Uh, de zee rond Lampedusa is eigenlijk veranderd in een soort zeemansgraf. Dus iedereen is er hier echt stil van. Journaliste Maite Vermeulen van de Correspondent... is met eigen ogen gaan kijken hoe het asielzoekers vergaat... die Fort Europa binnen willen komen. Ze verkende de buitengrenzen van de EU en ze rapporteert vanavond hier. Juist, Maite, nogmaals, uh, goedenavond. Um, ja. Eerst even over Lampedusa, want daar ben jij ook geweest. Ja, klopt. en Jij hebt daar gepraat met mensen, want daar wonen ook gewoon mensen. Dat is geloof ik een eiland, de helft van Schiermonnikoog Oog. Ja, daar wonen iets van 5000 mensen. Ja, klein. Heel klein. Um, en heb je gepraat met middelbare scholieren? Ja, klopt. En, en voor hen is het, nou ja, misschien niet dagelijkse kost... maar die zien nogal vluchtelingen, die, die zien ook wel eens een, een lijk aanspoelen. Ja, zeker, ja. Nou ja, wel dagelijkse kost ook hoor. En uh, zeker in de zomer, dus komen daar elke, elke zomer allemaal boten aan met vluchtelingen. Ja. Uh, dus die kinderen zijn daar echt mee opgegroeid dat er, dat er elke zomer bootjes aankomen met, uh, met mensen die uh, nou ja, in slechte staat zijn vaak. Ja. Maar wat zeggen ze daarover? Um, nou, veel willen heel erg graag helpen. Uh, ik bedoel, als je dat soort mensen, als je mensen met uh, baby's en als verschrikkelijke omstandigheden ziet. Uh, ze willen ze graag opvangen, helpen, eten geven. Um, dat mag niet, want die mensen zijn daar illegaal gekomen. Dus mm. uh, die moeten officieel in een opvangcentrum... Uh, nou ja, maar dat vind ik, ik een je zegt op. helpen, dat vind ik al best bijzonder. Ik kan me ook voorstellen dat je daar woont en denk je... hallo, mijn, mijn eiland wordt letterlijk en figuurlijk overspoeld. Ja, uh, ik moet dit niet. Ja, dat, dat kan ik me ook voorstellen. Aan de andere kant, uh, als je ziet hoe erg die mensen lijden... als je dat met je eigen ogen ziet. En ook ziet dat het gewoon mensen zijn die even oud zijn als jij. Dat zeiden die kinderen ook. Van, uh, nou ja, er komt gewoon een jongen aan die is even oud als ik. En die wil ook gewoon een goed leven. Uh, nou ja, hoezo ben ik dan beter dan hij? Uh, ja, ja. Hij verdient toch ook een dak boven zijn hoofd. Ja. Maar zij mogen ze dus niet helpen? Nee, dat mag dus niet. Uh, officieel van de, van de Italiaanse regering niet. Uh, officieel moeten die mensen in een detentiecentrum uh, zitten. Omdat ja. ze nou ja, geregistreerd moeten worden om asiel aan te vragen. Uh, dat detentiecentrum is officieel gesloten, dus ze zitten achter Slot en Gendel. Uh, maar daar staat een hekje van nou ja, drie prikkeldraadjes omheen. En daar uh, loopt iedereen gewoon door naar buiten. Dus in het stadje uh, in de Via Roma, zeg maar de enige nou ja, winkelstraatje op Lampedusa, uh, daar lopen al die uh, heel veel Eritreërs nu vooral. Ja. Uh, gewoon rond. Uh, maar om iets voor hen te organiseren, een etentje of misschien een praatgroep, want ze zijn natuurlijk allemaal getraumatiseerde mensen. Ja. Dat mag dus niet, daar krijg je dus officieel geen, geen ja. toestemming voor. Heb je ook, want je, je hebt daar rondgelopen, heb je gepraat met vluchtelingen? Ja, ja zeker. Ja, met, met een aantal Eritreërs die ook die ramp van, van 3 oktober hebben overleefd. Ja. Hebben meegemaakt. Uh, die daar nog steeds zitten, wat op zich al, al best dramatisch is. Want nou ja, je hebt zoiets meegemaakt daar vlak voor de kust. En, uh, en, en ze zitten daar nog steeds. Uh, dat komt omdat de uh, kapitein van die boot in, in voorarrest zit, zeg maar... Uh, en die mensen worden gevraagd om tegen hem te getuigen. Uh, dus vandaar dat ze daar nog steeds zitten... Uh, ja, ze vroegen of we wat simkaarten voor ze wilden kopen. Zodat ze naar huis konden bellen. Naar Heb je familie. dat gedaan? Ja, hebben we gedaan. Ja. Ik was daar overigens niet alleen, maar met mijn collega Karel Smouter. Ja. We gaan het zo meteen ook nog uitgebreid over hebben. Over je, je andere verhalen. Over ja. Bulgarije ben je geweest. Ja. Maar wat ik me altijd afvraag. En ik weet niet of je dat gevraagd hebt. Um, en zeker bij die, bij die mensen die, die met de boot komen. Mm -hmm. Wij horen zoveel afschuwelijke verhalen. Er komen zoveel mensen om. Um, die mensen die het overleven. Vertellen die dat dan niet aan hun thuisland? Weten die. Want, want die stromen blijven natuurlijk maar ja, komen. Ja, maar um, dat vertellen ze de, zeker wel. Um, maar wat is de andere, wat is de andere optie? Uh, als je wil vluchten uit je thuisland. en naar Europa wil komen om asiel aan te vragen. wij hebben een fantastisch asielsysteem. Uh, maar de enige manier om dat te bereiken is, is via een illegale weg. Je moet namelijk een Europees land inkomen. om asiel aan te vragen. Maar, maar en dat je, je vlucht eigenlijk dat... ellende voor ellende. Dat Ja, is bedoeld... ja, ja dat, is, dat is zeker waar. Maar wel in de hoop om dus. Scherming te krijgen. Maar heb jij wel eens gehoord van... iemand met wie je sprak van, nou, ik heb naar huis gebeld... en heb gezegd, nou doe het maar niet, want... Ik heb het ten oude nood overleefd. Nou, we hebben wel vluchtelingen gesproken die zeiden. Ik wou dat we terug konden gaan. Want het is hier slechter dan, dan waar we vandaan komen. Uh, maar ja, dan heb je al je geld al opgemaakt. Dan aan uh, nou ja, louche, bootjes of. of, of maar trucks. Begrijp, begrijp jij dat? Want dat is natuurlijk een, ja, een eeuwig bestaande vraag. Mm -hmm. Maar er zijn natuurlijk zoveel mensen die hier naartoe komen. En die dan als ze überhaupt al in de asielprocedure terechtkomen, dat kan ook weer jaren duren. Ja. En als ze daar eenmaal doorkomen, nog niet een mega grote kans op een goed leven. En toch hoor je ook de verhalen van naar huis bellen... en zeggen dat je het heel goed hebt. Want anders is het, is het schaamtevol. Ik, ik, begrijp, ik begrijp dat toch niet helemaal. Nee, dat, ja, ik, ik denk wel hoe, hoe dat, het dat, werkt. dat dat... Dan maar... Ook een manier zou kunnen zijn om, om te voorkomen dat er zoveel mensen op te komen, is als de Europese Unie dat zelf zou gaan doen. Als de Europese Unie de zelf... voorlichting bedoelt. Ja, ja, precies. Bijvoorbeeld in vluchtelingenkampen in, in Jordanië of Turkije, waar nu heel veel Syriërs zitten. Uh, als daar goede voorlichting gegeven wordt over de kansen dat je ook echt asiel krijgt in Europa of, over, uh, of in vluchtelingkampen in Afrika. Uh, om, uber, om, om te voorkomen dat ze überhaupt Om te deze voorkomen kant op dat komen. ze komen en, en, en dat ze hier gewoon teleurgesteld worden. Gebe gebeurt dat helemaal niet? Nee, dat gebeurt niet. Nee. Bijvoorbeeld ook aan, um, lijkt mij, die mensen die in, in Marokko zitten te wachten. Ja. Tot ze. Uh, wonen ze allemaal in die bosjes? Nou, ja, zie zeker. Je op, dat was echt heel verleerd. Om te zien. Dat ja, zijn niet eens officiële vluchtelingenkampen? Nee, nee, nee, absoluut niet. Nee, in uh, Marokko is natuurlijk geen Europese Unie. Maar je hebt daar een paar Spaanse enclaves. Melitja bijvoorbeeld. En mm. uh, Daar staat een heel groot hek omheen. En die, uh, die asielzoekers die proberen dus Spanje in te komen. door over dat hek van die enclave ja. te klimmen. Uh, maar uh, vaak worden ze dan dus door de Spanjaarden weer teruggezet de bossen in naar Marokko. Dat mag niet, dat is illegaal. Volgens de conventie van Genève. Als een asielzoeker met, jou in, met jouw justitiesysteem in aanraking komt van een Europees mm -hmm. land. Dan moeten wij die asielprocedure ja. in werking zetten. Uh, dat gebeurt dus heel vaak niet. Uh, worden ze weer naar Marokko gezet. En die mensen, die, die hebben helemaal niks meer. Dus die, die komen niet terug naar hun eigen land. Die zei, we spraken met een Ghanese. Die zei, nou, alsjeblieft, la, zet me alsjeblieft terug naar Ghana. Ik bedoel, graag. Maar uh, zet me niet hier terug in de bossen... om je als een soort beest te leven. Maar waarom doet uh, dat dan niet? En Dat is natuurlijk veel duurder. Gewoon geld. En, en bovendien, nou ja, op het moment dat... Um, Spanje dat soort vluchten zou gaan uitvoeren, dat is dan natuurlijk... is het helemaal een uitnodiging om het maar te proberen, bedoel nou, je? Nee, dan, dan, dan, laat, dan is het ook echt dat, het, dat ze iets doen wat niet mag. Ja. Kijk, uh, het zo, is natuurlijk het woord, je woord je van Spanje. Maar kent. Het woord van die asielzoekers in de bossen en dat hoort niemand. Nee. Uh, maar als ze echte vluchten gaan uitvoeren om mensen zo snel mogelijk terug naar uh, Dan herken je dat, dan er dan erken je, een dat probleem je iets is. doet wat niet mag. Ja. Ja. Zometeen. Praten we verder? Nou vooral over uh, Bulgarije dat ja. helemaal overspoeld wordt door door Syrische vluchtelingen. Ja. Everything I gave, oh sweet sixteen, built a moon for a rocking chip I never. Ever... It's clear, baby, that you are. All Idol. En die vierde deze maand dat het uh, 30 jaar geleden is dat de plaat Rebel Yell uitkwam. En dat was het album dat een wereldberoemd maakte. Ik vind het een, uh, een goede vent. Billy Idol. Blijf ik vinden. Sweet Sixteen. Ah, deel 2 van Bas Tegeler. Ja, mooi met die plaatjes dat als iets wat vroeger ruig bedoeld... is nu toch ongelooflijk truttig klinkt ineens, hè? Zo veel jaren later, vind ja. je niet? Ja. Leuk plaatje, hoort, daar niet van. Maar uh, goed, voetballen. En meer verstand van, trouwens. Is dat wel zo. Kwartier gespeeld, 0-0. Ludo het PSV. Uh, er is niet zo gek veel nog gebeurd voor beide doelen. Eén kansje voor PSV gezien na een goede voorzet van rechts van Narsing. Werd de bal door de paaien overgeschoten. Die greep met de handen naar het hoofd... omdat hij blijkbaar zelf het gevoel had dat er wel wat meer in had gezeten. En we hebben de Nederlander in dienst bij de Bulgaren in beeld gezien zo even. Die geeft nu opnieuw een voorzet trouwens. Missy Jan, deze bal komt in de handen van Zoet. Zo even kon hij een vrij schot nemen die hij zelf veroorzaakt had nadat hij een... Aardig dribbeltje in huis had en werd neergelegd op 20 meter van de doel. Maar die vrij schop ging naast. Missijan is oudspeler van Willem II. Daar kennen we hem misschien nog van. Geboren in Goordelen. Een echte Brabantse jongen. En nu dus opgedoken plotseling hier. Het is een van de twee Nederlanders. De ander speelt op dit moment niet. Zit ook niet op de bank. Dat is Mitchell Burgzorg. Die jarenlang in de jeugd van Ajax heeft gevoetbald. En ook nog bij Haarlem NEC en zelfs nog even een blauw maandag bij Almere. En het leuke van Burgzorg, maar misschien is dat de reden dat hij er niet is. Hij is ook rapper onder de naam Priester. Neem maar serieus, die heeft echt plaatjes gemaakt. Oh ja. En misschien dat hij een ontredentje had, dat zou kunnen. Ik weet niet hoe het in de rap scene gaat in Bulgarije. Maar hij is er in ieder geval vandaag niet bij. 16 minuten onderweg, zoals gezegd. zegt. de Goals PSV is 0-0 balbezit voor Schaars. Die nu probeert wel... ...iets te veel hooi op de voorzichtig te nemen, maar het loopt goed af. Aan de linkerkant kan de Depay de aanval van PSV dan een vervolg geven. Die staat op 20 meter van de achterlijn af. Wil met een dubbele schaar drie tegenstanders voorbij. Dat lukt niet. Er zet er één, dat is een Braziliaan overigens. Want zoals het voor alle Oost-Europese ploegen tegenwoordig geldt... ...lopen altijd wel weer wat Brazilianen in rond. Hier hebben we Junior Caicara die zijn voet voor de bal zet... ...en daarmee PSV de aanval... Onderbreekt. Vervolgens komt er een ingooi die dan door dezelfde dit paai... over de achterlijn wordt gelopen. En daarmee is de koek wel even op na 17 <lacht> minuten. Ja, er is nog niet zo heel veel gebeurd. Kansje aan de ene kant, kansje aan de andere kant. Ik denk als PSV hier uh, met een puntje weg zou lopen... dat dat wel eens genoeg zou kunnen zijn... om zich uh, voor de volgende ronde te plaatsen. Maar dat heet koffiedik kijken. Dat doen we dus maar op het eind vanavond. <lacht> dat is goed, Bas. Uh, en meneer de rapper, daar zetten we even een linkje op onze Twitter. Oh, heel goed. BNN Today. Was. Donderdag. En dus dalen we in BNN Today af in de donkere wereld van de misdaad. Met uh, onze crime man Mick van Mick, We hebben het over de, de nieuwe koning van de Nederlandse onderwereld. De nieuwe holleder, namelijk Danny K. Uh, want deze week uh, was, uh, was hij weer eventjes in het nieuws... omdat hij Patrick Kluivert zou hebben bedreigd. Ja, dat klopt. Danny K. Die heeft een relatie met Angela van Hulten. Die kennen we vooral als uh, de ex-vriendin, de blonde ex-vriendin van uh, voetballer Patrick Kluivert. Mm -hmm. En uh, hij zou haar hebben bedreigd, of, uh, sorry, hij zou Patrick Kluivert hebben bedreigd, en dat ging dan om uh, over iets van alimentatie en over uh, de omgang met de kinderen. En dat bleek de, de, deze week tijdens, het, uh, ja. tijdens de regiezitting van het proces uh, tegen Denika. Want die Anschelijvert gaf drie kinderen met Patrick Cluytend. Ja, klopt. Daar moet hij ja. voor dokken, ja. lijkt mij. Goed, dat was uh, eventjes in de nieuws dat is een beetje onduidelijk hoe dat nou precies zat. Maar die man is groot, hè, die Denika. Ja, hij wordt wel omschreven als, als uh, de nieuwe holleder. Uh, hij wordt de justitie gezien als een van de, van, de, van de toppers... binnen de huidige top van Amsterdamse onderwereld. Mm -hmm. En uh, in het onderzoek wordt hij ook gezien als de leider van een organisatie... die, uh, die andere criminelen zou afpersen. En dan heb ik het niet over... Uh, uh, Overvalletjes en straatroofjes, maar echt zware jongens, hè. bijvoorbeeld ook een Hells Angel. Ja, want er loopt een groot onderzoek ja, he, naar. Dat is het Anders onderzoek. Ja. En hij is in mei dit jaar is hij opgepakt. En hij wordt gezien als de leidinggevende van een criminele organisatie. Maar hij gaat het over, over witwassen, drugs, witwassen, miljoenen the, the witwassen. Afpersen van een vastgoedman, afpersen van andere criminelen. Dus echt, echt een, een grote, grote zaak. Ja. En het is ook wel aardig om te kijken... naar wat andere criminelen zeggen over deze DENIKA. Bijvoorbeeld kroongetuige Peter Lasserp van het Amsterdamse ja. liquidatieproces. Die zei al in 2006... van uh, het is een absolute grote nieuwkomer... alsof het een soort artiest ging. <laughs> en uh, later is dat ook weer... Uh, uh, is het ook weer gezegd door uh, de voorman van No Surrender, de omstreden motorbende. Ja. Die zei dat Holleder het schoothondje was van deze Denny Nou ja, dan, dan, dan zegt dat wel iets over de verhoudingen. Maar dat, dat zeggen de, dat soort mensen en Peter Lazerber. Maar, maar ik had nog niet heel vaak van Denny gehoord, moet ik eerlijk nee, zeggen. dat is het uh, aparte. Uh, ik, had, ik had wel van hem gehoord, maar voor de leken is hij gewoon veel minder bekend... dan de Holleder, de ja. Klepper en de Kor van Hout. En de vraag is, hoe komt dat? Nou, hij heeft in de jaren negentig vastgezeten voor overvallen. Gewapende overvallen. Heel lang. Tot mm -hmm. iets na 2000. Is toen eigenlijk uit beeld geweest. Omdat hij gewoon uh, ja, of niks heeft gedaan. Of in ieder geval niet is opgepakt. Uh, tot dus uh, mei dit jaar. En uh, wat denk ik meespeelt. Is dat in de afgelopen tien jaar is, uh, is de, de halve top uitgeroeid. In de zin ja. van of liquidaties of ziek. Uh, of door justitie achter, achter de deur gezet. Hè. De, de echte oude top van de stamppotpenozen. Ja, dat, dat is, is uitgedund. En ja, langzaam dus zie je hem groeien. Zie je hem komen bovendrijven. En, ja. en ik begrijp, hij heeft het niet helemaal van een vreemde. Want zijn vader was, was ook een baasje ja. in de wereld. Kijk, je, hebt, je, hebt, je hebt best wel veel criminelen die, die uit een milieu komen. Hè, waarin de vader dus ook een boef was, zeg maar. En hmm. de vader van, van Danny K, Peter Kuiters, was ook een, een, een crimineel. <lacht> Hoe uh, zei je Kuiters? <lacht> Weet uh, we dat ook? Zijn, uh, zijn, ja, dat mag, dat is een juristieke regel. Ja. Maar zijn, uh, hij was inderdaad jeugdvriend van Jesse Remmers. Nou, die kennen we van het ook van het liquidatieproces. Die hebben levenslang gekregen voor de geruchtmakende liquidaties in de Amsterdamse onderwereld. Ja, daar was hij kind aan huis. Hij groeide daar op. En, uh, dus hij kwam daar veel thuis. Ja. Dus hij komt eigenlijk uit dat uh, milieu. En hij is zelf een, een, uh, een beetje anders dan de, dan de Penozen die we kennen. Het is niet iemand die doorgesnoven s'nachts aan een bar zit of van uh, Stompijn loopt te schoppen. Het is maar een, gewoon keurig sterk in het pak. Een uh, rustige <laughs> sportjongen bijnaam Danny Daimler omdat hij ooit in een chique auto reed. Hij reed nou rond in een Jaguar dus dat is wel apart van hij Dan <laughs> denk okay. uh, Danny de Magere werd hij vroeger ook genoemd. Nou, als je hem nu ziet dan is hij absoluut niet meer mager. Zo'n brede, brede jongen. Maar een beetje een leuk, rustige figuur. Een rustige figuur en, en een leuk maar, detail. Op exact yeah. 1,9 kilometer hier vandaan had hij een schitterende, heeft hij een schitterende penthouse samen met Angela. Vlakbij dus. En hier in Hilversum. En die is natuurlijk overhoop gehaald in mei ja. door de politie voor huiszoeking. Maar oké, okay, rustig. sportschooltype, maar wel rustig. Ja. Maar ik las wat dingen over, uh, in de te ja. ...over sms'jes die hij schreef aan zijn exen. Ja, ik zal ze er even bij het, het, nou, uh, het is geen ja. uh, fijne man. Nou ja, als je nee. bijvoorbeeld dit leest, het is dus aan een ex van hem. Uh, je hebt echt een probleem. Ik ruim je uit de weg. Je komt er niet mee weg. Ik ga er wel voor zitten. En je gaat kapot. Nou, Een andere dame schrijft die ook wat minder vriendelijke woorden. Ik ben het helemaal zat met je. Je gaat weg met het bedrijf. Zo niet, dan ga ik gas geven en wordt het allemaal erger. Probeer me niet uit. Ik maak je kapot. Nou, dat, zijn dat is ook een ex, uh, Ja, en dat En die, die bedreiging is dus een van de dingen die is opgenomen in de ten legging. Ja. En, en als je ook kijkt naar zijn medeverdachte Dick Vrij. Uh, de oud-vechtsportman. Die wordt dan gezien... als ook de man die Hollede ooit op een terras heeft geslagen. Die ja. wordt dan gezien een beetje als, de, als een medeverdachte... maar ook een beetje als de enforcer. De, de, de, de grote kracht... En holleden zou dan ook ingezet zijn in het anders onderzoek. Want ook hij is verdachte als een soort ja, een dreigmiddel hè, van nou, stuurk holleden op je af of uh, zo. Ja, maar deze Denica um, groot dus in de, in, de, in de Amsterdamse onderwereld. Of nou ja, in de landelijke onderwereld. Terwijl, we hebben hier ook zo vaak gezeten, Mick, dat jij zei... Nou ja, die Hollandse jongens die stellen eigenlijk niet meer zoveel voor. Het zijn de serven tegenwoordig. Nou, maar... dat heb ik niet gezegd van de server. Maar uh, je ziet inderdaad dus de, de Antilliaanse jongens. Die, of de, sorry, de uh, Marokkaanse topcriminelen. Mm. Uh, een Antilliaan, Gwennetta M. Uh, ja, ja daar hebben jij het over gehad. Ja, ja, maar goed, in hoeverre. Kijk, dat zijn mensen die ook voor een groot deel hier zijn opgegroeid. En dat, dat, dat is een beetje net als de bevolking zich heeft ontwikkeld. Uh, hebben de, criminelen, is de, uh, het, is de samenstelling van de topcriminelen ook wat veranderd. Ik bedoel, dat, dat zijn ook meer allochtone jongens geworden. En trouwens, ja. in de jaren negentig had je ook uh, Turken die heel groot waren, een bende. Dus, dus deze, deze jongen hoort wel echt tot de top, Denica. Ja, en, ik, en, en uit het klassieke rijtje, waarvan heel veel vastzitten of doodzitten... is dit nou wel een beetje de, de grote man. Zo wordt hij in ieder geval neergezet. Ja. Maar hij zit dus vast um, sinds mei. Hoe, ja. hoe, hoe? Het proces is bezig. proces is hoe, bezig. Hoe gaat Allemaal het? voorbereidende zittingen nog. Ja. Uh, er is ongelooflijk veel... Afgeluisterd, uh, afgeluisterde gesprekken. En dan niet alleen tapgesprekken, maar... Uh, ze zijn richtmicrofoons geplaatst in allerlei ruimtes... zodat uh, ze echt kunnen worden afgeluisterd. Nou, dat moet allemaal beluisterd worden. Hij heeft twee absolute topadvocaten, Ines Wesky en uh, Jan ah. en Kuipers. Uh, Kuipers, die kennen we ook van Holleder. Hol ja. uh, dus die moeten ongelooflijk veel uh, ah. materiaal afluisteren... of uh, naluisteren. Dus dat gaat nog, daar gaat nog heel veel tijd in zitten. Dat wordt ook een getouwtrek. En hoe is het, en, uh, het met die ex van Kluivert? Zit die ook nog vast? Weet je dat? Uh, nee, zij is vrijgelaten. Want zij is, zij is toen opgepakt... Ja. Me. En ja. ze was toen hoog zwanger. Klopt. Maar zij is inmiddels op vrije voeten. Ja. En papa zit in de bak. Dus. En papa zit in de bak. Ja. ja. ja. Denica, de, nou ja, de nieuwe rolleder. Dat zijn er. We hebben we de afgelopen tijd wel meerdere besproken, maar het is een grote jongen. Ja. En hij zit vast. En het, de voorbereiding. Zijn, we zijn bezig in zijn Ben erg benieuwd waar, waar het zijn gaat, of het een flop wordt voor Justitie, of inderdaad dat ze hem achter de tralies krijgen voor als grote jongen van deze organisatie. We gaan het zien. Radio 1. Willemijn Veenhoven. PNN Today. Werft de AIVD minderjarige jongeren in de Haagse Schilderswijk? Volgens de Haagse Eenheidspartij wel. Van verslaggever Malika Statu die ging zelf op onderzoek uit. Zometeen hoor je er hier. En nog steeds in de studio journalist Maiter Vermeulen. Voor de correspondent te zij naar vluchtelingenkampen in Bulgarije. Onder andere die overspoeld worden door Syriërs... Zometeen praten wij verder. En ik had het net, of nou ja, in ieder geval... Bas Ticheler had het net over die voetballende rapper... en die rappende voetballer die vandaag niet meedoet. En dat kan je vinden op onze Twitter. It's BNN Today. Dit is Radio 1. Het NOS Journaal van half tien nu met Renate Evers. KLM wil over vijf jaar op alle vluchten binnen Europa... cabinepersoneel inzetten van dochtermaatschappij KLM Cityhopper. Dat levert een bezuiniging op van 20 miljoen euro... omdat de CAO van Cityhopper personeel soberder is. Volgens KLM is dit nodig omdat er na een jaar onderhandelen met de bonden... nog steeds geen akkoord is over een besparing op de loonkosten. De Afghaanse president Karzai heeft een raketaanval door een Amerikaanse drone in de provincie Helmand scherp veroordeeld. Volgens een woordvoerder van Karzai is bij de aanval een kind gedood en raakten twee vrouwen gewond. De president zegt dat dit opnieuw bewijst dat de Amerikanen geen respect hebben voor het leven van burgers. De school in Zwolle, die vanochtend werd gesloten vanwege asbest... is ook morgen nog dicht. In de vestiging van de Torbeke Scholengemeenschap is meer onderzoek nodig. In het gebouw krijgen ruim 1500 leerlingen les... en die zijn dus ook morgen nog vrij. En Nederland heeft de beste gezondheidszorg van Europa. Dat blijkt uit een Zweedse onderzoek... waarin 35 landen met elkaar zijn vergeleken. Roemenië en Letland komen als slechtste uit de bus. Het onderzoeksbureau roemt het Nederlandse systeem... onder meer voor het hoge aantal onafhankelijke verzekeraars... en zorgaanbieders. En tot zover het nieuws. Bas Stichler, wakker worden. Ja, nou wel een beetje, omdat er niet zo heel veel uh, gebeurt. 26 minuten gespeeld bij Ludo Gorets, PSV. Het is 0-0. Nou zegt dat niet altijd alles, maar de twee kansjes waar ik het een minuut of 10, 15 geleden al over had. Ja, daar is het eigenlijk bij gebleven. Voor de rest niet veel opgeschreven. Schaars kijkt nu wel als PSV uitbreekt nadat de Bulgaren balverlies leidt op het middenveld. Dan zou je, als je het tenminste snel doet, voor gevaar kunnen zorgen. De Pai, begenadigd voetballer, jonge spelers, die geeft de bal mee aan Toyvonen. Die geeft een merkwaardige paas. Arias kan er toch nog bij komen. Dan wordt er van afstand geschoten door Maher. En dat is een schot vanaf een meter of twintig. Vliegt een metertje of anderhalf naast het doel van Stojanov. De keeper van Gorets. Die dus nog niet echt serieus op de proef is gesteld in de eerste 27 minuten. Het goede nieuws komt eigenlijk van de andere wedstrijd. Waar Gernon Moritz, dat is zeg maar de laatste concurrent van PSV. Voor die uh, tweede plaats ervan uitgaande dat Gorets zich wel goed vind zal mogen noemen straks. Die staan thuis achter tegen Dynamo Zagreb. En dat betekent dat PSV met een gelijkspel zeker zou zijn van de volgende ronde. Een muzikale fitty tussen zanger Robin Thicke... en de kinderen van soullegende legende Marvin Gaye. De oudste zoon, die heet Marvin Gaye III, stapt naar de rechter... omdat hij vindt dat vier nummers van Thicke... wel verdacht veel op die van zijn vader lijken. Eerder spannen andere kinderen van Gaye ook al een zaak aan... om dezelfde reden. Het bekendste nummer dat gejat zou zijn is Blurred Lines. Dat klinkt zo. En de kinderen Gaye vinden dat dat wel heel veel weg heeft... van dit got to give it up... Ik hoor het wel hoor, inderdaad. Het is alleen zonder blote vrouwen in de clip. <lacht> het gebeurt best vaak, platen die gekopieerd lijken te zijn. 3FM-DJ Paul Robbering heeft er in zijn programma zelfs een speciale rubriek voor. Plaggieplaat heet die, waarin hij ze verzamelt. Paul jongen heb je een paar mooie voorbeelden voor ons? Um, dan heb je het over bijvoorbeeld de nieuwe Gavin The Girl van zijn laatste album. The best I ever had. Lijkt ongelooflijk op het liedje, wat al een jaar eerder uitkwam: Drive by van Train. Oh, you, -by, I, I, I, I, en het rare is dan ook nog eens dat die gasten in Amerika samen op tour geweest zijn. Ik denk dat hij zich kapot heeft moeten schamen, die Gavin the Girl... voor het maken van dit liedje. En soms is het gewoon veel eenvoudiger... dan is het alleen maar een, een drum introotje met een piano. Maar dan kan het toch bijna niet anders dan dat Katy Perry met Roar... Toch wel een beetje geluisterd heeft naar Something Beautiful van Robbie Williams... Save the Best for Last. De nummer 1 van nu als het gaat over plachieplaten. Is een liedje dat gemaakt is door Assad Avidan en de Mojo's. Dat heet One Day. One day baby, hij zingt op een bepaalde manier dat zit tegen het valse aan tegen de irritatielijn aan. Dat lijkt wel heel erg op het laatste liedje van One Republic, wat heet Counting Stars. De Melodielijn, het heeft zoveel van elkaar weg. Maar het stopt hier niet, want dan is er in Duitsland op dit moment... een grote hit, een nummer dat ook naar Nederland dreigt over te waaien. Wat gemaakt is door Milky Chance. En dat heet heel toepasselijk Stolen Dance. En luister eens goed naar deze derde nog. Het is één grote plachje plaat. Alles begint steeds meer op elkaar te lijken. Echt gejat, dat is het niet, want ze vernoemen de credits niet op de CD's. Nou, het, klinkt, het klinkt toch zo hetzelfde dat we, we kunnen gewoon niet zeggen dat ze niet naar elkaar geluisterd hebben. Radio 1, PNN Today. Bas, lijkt het nu even of er iets gebeurt? Zie ik dat? Er komt een vrij schop voor PSV aan ja, 0-0 Schaars achter de bal. Doelman nou. uh, stompt de bal weg uit het doelmond. Dan deelt Rekiek volgens mij een elleboog uit. De scheidsrechter heeft dat volgens mij wel gezien, maar laat merkwaardig genoeg doorspelen. Het is niet een elleboog waarbij hij zijn tegenstanders helemaal vol op de neus raakt. Maar wel met hele wijde armen Rekiek dus het duel aangaat. Daarbij zijn tegenstander ook raakt. Volgens mij van de scheidsrechter in het voorbijlopen nog wel even te horen heeft gekregen... dat het allemaal wel een onsje minder zou mogen. Het is nog 0-0 bij Ludogoros PSV. We hebben één kansje nog gezien voor de Bulgaren. Voor Minev. Dat was allemaal niet zo interessant. Maar het paasje dat hij kreeg was goed van Misijan opnieuw. Terwijl het spel nu even stil ligt voor een kleine overtreding. En inderdaad, Rekic nog even bij de scheidsrechter wordt geroepen. Niet zozeer om de overtreding die hij te van de van middenlijn maakte. Maar om dat moment waar ik het dus zo even over had. scheidsrechter trouwens niet de eerste de beste. Nicola Rizzoli, scheidsrechter uit Italië. Die afgelopen jaar de Champions League finale floot op Wembley tussen... Bayern München en uh, Borussia Dortmund. Die weten kortom wel ongeveer wat er te koop is. En PSV, we hadden het net over plagiaatplaten. Uh, PSV is misschien wel een beetje bezig op deze wedstrijd... als een soort kopie te voetballen van het duel in Zagreb. Niet zo heel lang geleden. Toen bleef het 0-0 dynamo het Zagreb-PSV. Dat was ook een duel waarbij lang eigenlijk weinig te genieten was. In de slotfase kreeg PSV toen nog een paar aardige kansen. Maar uh, dat was zo'n typische 0-0. En ik... We beginnen een beetje na ruim een half uur de indruk te krijgen... dat dat vanavond maar zo opnieuw zou kunnen gebeuren. Want wat hebben we opgeschreven? Een kansje voor de paai voor PSV, na 12 minuten. En twee kansjes voor de Bulgaren, waarvan er één nog een vrij schop was ook. Kort op, er gebeurt niet veel. Het is 0-0 nee. en we zijn ruim een het half uur. Het is ook weg. nog zo koud er daar was. Het is verschrikkelijk. Mensen onterend koud. Nou, ja. we zagen net voor het begin zagen we al die arme voetballers in de dugout... allemaal met z'n allen onder één dekentje. Hoe oh, schattig. Min drie hebben we even opgezocht. Ja, klopt. Niet te harde. Goed. Nou, bas ook onder een dekentje. We komen zo bij je terug, jongen. It all comes down to is it feels so good, feels so good when I'm Elle van Buren. Elle van Buren, ja, dat is de ontzettend knappe broer van Armin van Buren. En die, uh, die is ook artiest. En die speelt gitaar onder andere. Uh, bijzonder goed zoals je kan horen. En je moet maar even op YouTube kijken. Er staan allemaal filmpjes waarin hij de, de dance van zijn broer Armin akoestisch doet. Is uh, bijzonder mooi, kan ik je zeggen. Elle van Buren feels so good. Radio 1, BNN Today. Maite Vermeulen nog in de studio, journalist voor de correspondent. En samen met een uh, collega reisde jij langs de zuidgrenzen van Europa. om zo met eigen ogen te zien hoe vluchtelingen hier proberen binnen te komen. Yes. En je bezocht uh, Bulgarije, Italië, Griekenland, Turkije, Malta, Spanje, Marokko. Dat was een, uh, klopt. Een enorme reis. En um, heb je dat stukje voor je? Ja, ja. Je, je schreef een, een, een aangrijpend verhaal over een van de vluchtelingenkampen die je bezocht. Wil je even een stukje voorlezen? Ja, dat ga ik doen. Een meisje in een roze trui veegt het stukje grond voor haar tent schoon met een bosje twijgen. Naast haar houdt een kind dat net kan lopen zich wankelstaande op twee gescheurde schoentjes. Hij koudt gretig op een stukje hout. Even verder wappert een moeder de stondvliegen bij haar baby vandaan. In dit vluchtelingenkamp is helemaal niets. Geen eten, geen drinkwater, geen schone kleren. Geen medicijnen ook, geen dokter of advocaat. Voor het hele kamp zijn zes koude douches beschikbaar... en evenveel toiletten die volledig onder de stront zitten... en steeds overstromen. S'nachts breken gevechten uit om brandhout of een beetje brood. Juist, en dat is maar een klein gedeelte uit het verhaal dat je hebt geschreven. Ja, um, klopt, en en de dan confidence. denk je als, je, als je dit dan leest en, en je denkt even niet verder... dan denk je, nou ja, dat zal dan wel Turkije zijn of Jordanië. Uh, maar nee... Dit Is in Bulgarije in, in de Belgarije. Europese Unie, ja, dat is best wel dichtbij. Dat is heel Europese dichtbij, Unie en vertel even hoe dat zo komt. Want dat heeft te maken met dat Griekenland een muur heeft gebouwd. Klopt, ja. De, de Turkse-Griekse grens, die is sinds december 2012 afgesloten met een muur. en een groot deel van die grens is water, is een, een rivier. Uh, maar een klein stukje is land. We praten zo verder. Gaan... Ja, even naar het voetbal. Want ja, ah, gescoord. gescoord, Lule Goritz. Ja, ja. Want de Bulgaren komen tegen PSV op een 1-0 voorsprong. Zeven minuten voor rust. nou juist op het moment dat PSV wat sterker werd en dreigender. Via Narsing met name aan de rechterkant er een paar keer goed doorheen kwam. Maar dan is het aan de andere kant ineens raak. Met name omdat Rekiek zich wel heel makkelijk laat wegzetten. Eigenlijk twee keer achter elkaar. Twee simpele kapbewegingen van Besjak. Zorgen ervoor dat Rekiek Wankelt eerst naar links. Zich herstelt dan Wankelt naar rechts. En eigenlijk twee keer te laat is. En vervolgens Besjak een Bulgaar op. Lichtgevend gele schoentjes, Ziet schieten. Zoet heeft het antwoord niet meer. De keeper. En die bal stuit dan uiteindelijk nog. Het laatst geraakt door Arias op de doellijn. Die wil de bal nog wegtrappen. maar het lukt niet meer. In het PSV doel. En zo staat Ludo Goretz de Bulgaar. ...maarse kampioen tegen PSV op een 1-0 voorsprong. Zoals gezegd, het is niet een wedstrijd waar we het nog jaren over zullen hebben. Maar als je nou zegt, is het terecht? Nou nee, want PSV oogte wat beter. Met name in het laatste kwartier. Maar dat heb je dus allemaal niet zo heel veel aan. Want doet -do de het staat voor. 1-0. Yes. Terug naar Maite. Um, jij vertelde, er, um, Griekenland heeft een muur neergezet. Ja, klopt. Ja, er is dus een klein stuk van die grens tussen Turkije en Griekenland. Dat is land. Mm -hmm. En uh, daar kwam eigenlijk het merendeel van de vluchtelingen over binnen. Uh, maar vorig jaar hebben ze daar een, uh, nou, een hek neergezet. Ongeveer ja. tien kilometer lang. Uh, met hulp van de Europese Unie. Er zijn ook veel uh, Europese grenswachten die daar helpen. Om dat uh, gebied te bewaken. Uh, en dat heeft eigenlijk gezorgd voor dat er nu bijna geen vluchtelingen meer... Uh, via. Turkije en Griekenland ingaan. Ja, want veel vluchtelingen komen natuurlijk over land. Uh, heel veel Syrische vluchtelingen Precies, ze komen uit via Syrië Turkije. of Afghanistan. Ja. Komen ze via Turkije en dan proberen ze, ze dus hier ja. voor Griekenland in te komen. Uh, maar in een jaar tijd is dat aantal echt 95% naar beneden gegaan. Er komen nu nog elke maand 10 of zo. Uh, maar goed, al die mensen willen natuurlijk nog wel naar Europa. Dus ja. waar gaan ze dan nu heen? Naar Bulgarije. Ja. Dat is de grens daarnaast. En dan, dan zou je kunnen denken, ja, nou ja, nou en? Ik bedoel, Griekenland is, is, uh, bedoel, Griekenland is ook verschrikkelijk, of laat, laten we het zo zeggen... überhaupt aankomen als vluchteling is verschrikkelijk. Ja. Maar jij zegt, ze komen aan in Bulgarije. Dat is het armste land van Europa. Klopt. En de omstandigheden daar zijn wel bijzonder schrijnend. Zeker, ja. Bulgarije was totaal niet voorbereid op die vluchtelingenstroom... die daar nu ineens op gang is gekomen. Uh, ze hebben, de autoriteiten zeggen dat ze capaciteit hebben... voor 5000 vluchtelingen. En er zijn er nu al 8000. Uh, en er wordt verwacht dat er zo rond het eind van het jaar ongeveer 11.000 gaan zijn. Mm -hmm. uh, dus de Bulgaren worden helemaal overspoeld, zeggen zij. En ja. ze doen dat voorkomen alsof ze dat totaal niet hadden kunnen zien aankomen. Maar dat is natuurlijk een beetje raar, want we hebben één Europees asielbeleid. Uh, nou ja, dat is helemaal raar. had je wel kunnen bedenken. Dat, dat, dat is toch, sinds, als ik het goed begrijp, sinds deze zomer. Dat, ja. dat uh, gemeenschappelijk Euro Europese asielbeleid. Dan zou mm -hmm. je denken, nou dan bouw je ook niet een muur die alleen... Griekenland beschermd? Nou, ze zijn nu vervolgens... ook in Bulgarije aan het, aan het bouwen. Die zijn ja. meteen maar aan het bouwen geslagen. Daar gaan ze nu ook een hek van 30 kilometer neerzetten. Uh, maar goed, dat lost het probleem natuurlijk helemaal nou niet op. Een hek het verplaatst maar dat, het probleem. Even naar dat kamp, hè? want jij bent daar geweest. Je ja. bent op heel veel plekken geweest. Maar je zegt, het is daar... Um extra schrijnend. Want die Bulgaren willen ze niet. Die zijn er niet op bedacht. Het is ongelooflijk arm. Ja. En je bent op plekken geweest waar mensen ook vastzitten. Die ja, mogen mensen niet meer worden, terug. Nee, mensen worden daar opgesloten op het moment dat ze, dat ze Bulgarije binnenkomen. Uh, worden daar opgesloten. En maar om maar te voorkomen dat ze toch Europa invluchten, precies, zeg maar. Precies, ja, precies. Uh, dus in, in detentie zitten ze dan. Maar het is geen detentie zoals we dat, dat hier kennen... wat gewoon een, een kamertje is uh, met, met uh, bed, bad en brood. Uh, dus het is gewoon een kamp. Gewoon, ja, oude legerbarakken. Uh, mensen doen een beetje zelf vuurtjes maken om zich warm te houden. Ik bedoel, de winter komt er nu aan. Het is hartstikke koud. Je sprak daar met een meisje, Malalai. Malalai heette zij, ja, ja, uit Afghanistan. Even oud als ik, 25 nou, gewoon, die had een hartstikke goed leven in Afghanistan. Uh, ze, ze was tolk voor de VN, uh, speelde in het nationale volleybalteam. Waarom kwam uh, ze dan? Vraag je af. Nou, omdat ze dus bedreigd werden door de Taliban. Om, juist omdat zij voor Afghaanse begrippen een heel uh, vrij meisje was, mm -hmm. toch ook geen hoofddoek. Uh, dat, dat vond de Taliban niet leuk. Uh, die hebben haar vader meerdere malen bedreigd. Die werkte ook bij de VN. Nou, uh, ze vreesde voor hun leven uh, en, en zijn naar Europa gekomen op zoek naar. Bescherming. Mm -hmm. uh, en waar kom je dan terecht? Uh, nou ja, tussen de stront. Uh in de Le Bulgarije. Letterlijk. Hè? Letterlijk, de ja, letterlijk. Wat, wat doen andere landen om daar de situatie in de kampen te verbeteren? Ik bedoel, is er hulp van andere landen. Uh... Van andere Europese landen ja? aan Bulgarije? Ja. ja die komt nu wel op gang. Bulgarije heeft 6 miljoen bij de Europese Unie gevraagd om dat te verbeteren. Ze staan dat uh, wel toe. Bedoel, ja, ja, ja, zeker. Dat komt nu op gang. Er zijn ook meteen. Uh, nou, iets van 70 extra Europese grenswachten gestuurd. Uh, maar dat vind ik het grappige. Dat de, of nou, het grappige, het schrijnende. Uh, dat de, het geld vooral gaat dus naar meer grensbewaking. Uh, als je kijkt naar de, de budgetten van de Europese grensbewaking Frontex, dat is 94 miljoen. Ja. Uh, en van de Europese asielorganisatie uh, is 12 miljoen. Terwijl de regels dat je ze juist niet mag terugsturen. Precies, dus het is een soort. We proberen een heel groot fort te bouwen in plaats van dat we geld stoppen in betere opvang voor die mensen. Maar dat, dat, uh, dat grensbewaken uh -huh. echt letterlijk proberen te voorkomen dat ja. mensen binnenkomen in Europa... dat heb je ook echt gezien. Namelijk dat ja. ze bootjes terugduwen, terug naar Turkije. Dat gebeurt inderdaad. Nou goed, wij zijn niet op zee geweest... maar we hebben wel aan de grens met de Turkije en Bulgarije... met grenswachten daar gesproken. En die zeiden ook, ja, als we hier mensen aanhouden... dan, dan houden we ze hier staande tot de Turkse grenswachten komen. En dan, dan nemen de Turken weer mee terug Turkije in... Uh, en dat is natuurlijk eigenlijk hartstikke raar. Want Turkije heeft al 500.000 uh, Syrische vluchtelingen zelf zitten. Uh, dus, dus wij we sturen ze terug naar een land die al zoveel vluchtelingen opvangt nu. In plaats maar, van maar een paar. Maar zeg nemen. jij nou van uh, dat, sinds de zomer is het Europees geregeld? Dan mm -hmm. zou je denken dan, uh, nou ja, er wordt iets gedaan aan, aan het probleem. Maar, maar jij ja. zegt waar het eigenlijk fout gaat, is dat er alleen maar of dat voornamelijk het geld wordt gestoken in, in repressie. In, ja maar zorgen dat ze niet aankomen. Dat ze er niet aankomen, inderdaad. En het, het cru ervan is dat die mensen dus heel veel moeite moeten doen... om, om bij ons asielsysteem te komen. En met name die Syriërs, 90 van die Syriërs... die krijgt, als ze, op het moment dat ze eenmaal in Europa zijn... en asiel aanvragen, krijgen ze asiel. Dus eigenlijk is het zeker dat wij ze bescherming gaan bieden. Uh, maar nog moeten die mensen zoveel moeite doen... en mensen-smokkelaars betalen om hun over de grens te krijgen... en moeten ze eerst in verschrikkelijke omstandigheden... in zo'n detentiecentrum zitten... Voordat ze eindelijk ja. is ja, die wat, bescherming wat, krijgen. Maar is een alternatief? ophalen? Precies, wat is het alternatief? Nee, zeker niet. Maar je zou wel kunnen uh, zorgen... dat er bijvoorbeeld bij ambassades... in Turkije, bij Europese ambassades in Turkije... humanitaire visa worden gegeven. Als je al weet dat 90% van de Syriërs... dat je die toch bescherming gaat bieden... dan zou je dat wel op een legale manier kunnen regelen. Dus dan kunnen ze in Turkije alvast naar de ambassade van ja. Nederland gaan... om daar asiel aan te Precies, vragen. Precies, we hebben ook Syriërs gesproken die dat, die dat gedaan hadden. En ja, maar ik, waren ja, maar afgewezen. ik hoor, ik hoor de, heel hard de, de, de, de kritiek al van... dat heeft een aanzuigende werking. Daar moeten we niet aan beginnen. Maar, zeg maar de aanzuigende werking... Zeg maar, in dit geval, in het geval van Syrië... is het niet de aanzuigende werking van Europa die die mensen trekt. Het is de duwende werking van dat conflict daar. Die mensen zijn op de vlucht voor een oorlog. En... Ja, maar als jij weet dat het veel gemakkelijker is... om, om de ambassade in Turkije van Nederland mm -hmm. binnen te lopen... en je, krijgt, uh, je kan een asielaanvraag doen... Dan, ja, dan denk ik dat het voor sommige mensen toch gemakkelijker wordt gemaakt. Nee, zeg maar, als je daar afgewezen wordt... Weet je, hoef je tenminste niet die tocht te hoeven ondernemen... om. Uh, om naar Europa te gaan. Die mensen die moeten zeg maar, hun leven weer in de waagschaal leggen... om naar Europa maar te komen. Maar ja, dit geldt voor oorlogsvluchtelingen... Ja. Die, die, die toch wel uh, uh -huh. asiel krijgen waarschijnlijk. Maar dan heb je natuurlijk al die andere mensen die dat... Hè, de economische vluchtelingen uh -huh. uit Afrika... en daar hebben we het net over gehad... die uh, in Marokko zitten uh, ja. en daar in afschuwelijke omstandigheden... afwachten tot ze misschien het bootje kunnen nemen. Wat kan je, wat kan je daar tegen doen? Want je zou eerder... Uh, misschien moet je maar... Misschien moeten we ze beter gaan... voorlichten. voorlichten. Ja. Misschien moet er beter duidelijk gemaakt worden in Afrikaanse landen, in, in vluchtelingenkampen in Afrika. wat wie wel en niet geen kans maakt op asiel. Maar je gaat natuurlijk altijd krijgen dat mensen op het moment dat ze ergens geen goed leven hebben. dat ze op zoek gaan naar een beter leven. Ik, ik denk niet dat je dat kan stoppen. Maar wat je wel kan doen, is tenminste op een humane manier met die mensen omgaan. Want oh, dat gebeurt nu niet. Dat gebeurt nu niet, nee. Eigenlijk is de enige oplossing zorgen dat het in de bron beter wordt. Ja, ja. ja. Maar goed, dat is natuurlijk een Vind je het nou lasten. extra, want je, je begon met te zeggen van ja, uh, het is... Een land in de Europese Unie, dus mm -hmm. Bulgarije. Maakt dat iets uit? Is het, is het dan ja, erger? dat maakt zeker uit. Want dat betekent dat het beleid wat dit veroorzaakt, dat wij daar in mei, in mei kunnen we weer stemmen op het Europees Parlement. Dat zijn mensen, dat zijn politici die waar wij op kunnen stemmen. Het is niet een, een of andere rare dictatuur ver weg waar we helemaal niks aan kunnen doen. Maar dit beleid wordt gemaakt door mensen waar wij op kunnen stemmen. Dus ja, dat maakt het zeker anders, vind ik. Het zijn mooie verhalen, moet ik zeggen. Indrukwekkende verhalen die je schreef voor de correspondent. Dank je. dank je wel. Radio 1, Willemijn Veenhoven, PNN Today. Even laatste nieuws nog. De IVD zou samen met de criminele inlichtingeneenheid minderjarige jongeren werven in Haagse achterstandswijken. Met dat bericht kwam de Haagse eenheidspartij twee weken geleden. De lijsttrekker Arnoud van Doorn die heeft burgemeester van Aartsen om opheldering gevraagd. Malika Statu, verslaggever van Vanix, die heeft vandaag met een aantal jongeren gepraat over deze ronselpraktijken. Malika, goedenavond. Een hele goede goedenavond Willemijn. Jij sprak met een jongen, die noemt zichzelf Karim. En die ja. zegt dat toen hij 17 was, dat hij benaderd is door de IVD. En ze vroegen hem om mee naar het politiebureau te gaan om te praten. Luister even mee. Het is nog vreemder dat je uh, uiteindelijk voor een dicht politiebureau terechtkomt. Uh, meneer De Rees is er nog niet. Uh, ik wacht voor de, voor de politiebureau nou, later komt er een, uh, een, uh, een zwarte polo aan en, uh, die vraagt uh, of ik binnen kan komen. In de auto konden we het gesprek gewoon voeren. Dat het een helder daad eigenlijk is, zo kwam het neer. Ja, uh, 17 ja. was hij, hè, zei hij toen. Waarom werd hij benaderd? Uh, nou ja, zoals je eigenlijk in de hele reportage, die staat op vanix.nl kunt horen... ...vindt hij het zelf ook lastig om uh, te bedenken waarom juist hij is benaderd. Hij krijgt uh, wel te horen van degene die hem benadert... ...dat het is omdat hij goed werk doet en er positief over hem wordt gesproken... ...in de kringen waarin hij zich dus ook begeeft. En hij is uh, voorzitter van een islamitische organisatie... ...en denkt zelf uh, dat de IFD hem ook heeft benaderd omdat ze contact willen met uh, islamitische jongeren die radicaliseren... en uh, bijvoorbeeld naar Syrië vertrekken. Maar geeft mm -hmm. zelf ook tegelijkertijd aan dat het niet in zijn omgeving gebeurt. Oké. Okay. Maar nou, nou is dit natuurlijk uh, één voorbeeld. Um, heb jij het idee gekregen dat de AIVD meerdere jongeren heeft benaderd? Ja, dat is absoluut waar, want... Uh, uh, de reportages die ik heb gemaakt dat zijn sowieso twee jongeren die uh, ik heb uh, in ieder geval heb kunnen overtuigen om hun verhaal te doen. Ik heb mm -hmm. meerdere jongeren gesproken. Helaas uh, ja, durft niet iedereen uh, vervolgens het verhaal te doen. Dus ik heb wel het yeah. idee uh, dat het wel breder is dan alleen deze jongeren. En, en dat blijkt ook maar want wij hebben op dit moment er ook een uitzending over. Yeah. En de telefoon staat echt rood gloeiend. Yeah. En vanmiddag brachten oh, yeah. we het. En direct jongeren die belt en die zegt uh, uh, ik, uh, ik ken ook iemand die benader is of uh, sterker nog, ik ben zelf benaderd. En, dus hebben het het dus, en hebben we het dus over minderjarige jongeren? Ja, deels. Ja. Er zijn zeker minderjarige jongeren, maar er zijn ook meerderjarige jongeren die worden benaderd. Ja, nou begrijp ik trouwens overigens dat, uh, ook geloof ik, als ik het goed heb bij minderjarige jongeren ook dat dat niet verboden is. Klopt. De ja. IVD uh, mag... Uh, uh, de mensen in de samenleving, of dat nou jong of oud is... Uh, mogen, mogen zij hen benaderen om uh, nou ja, eigenlijk hun informatiepositie te versterken. Mm -hmm. En dat is ook prima, dat, daar, daar is de AIVD voor. Het gaat natuurlijk alleen om als het, op het moment dat het kwetsbare minderjarige jongeren zijn... in hoeverre kunnen zij... Uh, zeg maar, nadat ze ja hebben gezegd, de gevolgen overzien. En hoe zit het met uh, als de jongeren willen stoppen? Ja, en dat, ja, ja. Daar gaat het om. Ja, en, en nog even heel kort. Ik begrijp ook dat het, uh, dat zeggen die jongeren, dat het op een vrij intimiderende manier gebeurt. gebeurt. Uh, nou ja, dat vrij intimiderende, dat verwijst vooral. Uh, na het moment dat je het niet meer wil. Want in principe, uh, kijk, ronselen. Er wordt gesproken over ronselen. En ik vind dat een te negatief woord. Want dan zou je bijna kunnen stellen... Okay. dat die jongeren aan ja. hun haren worden meegetrokken en mee worden gedaan. Nee. Dat is niet zo. Worden, nee, nee, ik begrijp. Het gaat verleid. vooral op een manier... dat is het lastige moment dat ze zouden willen stoppen. Daar gaat het uh, vooral door. Goed, het was dus even een kort berichtje. Dankjewel, Malika je toe van Fanix. Graag gedaan. Laatste woorden om te beginnen... De enige ook, schrijver Philip Huff. Willemijn, iedereen denkt of zegt wel eens iets racistisch. Maar er zit een verschil tussen iets denken en het in een mail zetten. Of het denken en het zeggen op nationale televisie. Dat is de bewuste keuze je gedachten om te zetten in een handeling. Een racistische handeling. Een handeling om de wereld vorm te geven in de vorm dat mensen dom, weerzinwekkend of minderwaardig kunnen zijn op basis van hun huidskleur. Wat je denkt, is niet altijd een keuze. Dat gaat soms op de automatische piloot. Wat je doet, dat is een ander verhaal. Daar moet je iedere keer weer over nadenken. Is dit goed, wat ik doe? Hartelijks, Philip. Dankjewel, Philip Huf. Dank je wel, ook hier in de studio Maite Vermeulen. Mick, tot volgende week. Zometeen langs de lijn. En natuurlijk het vervolg van Lule Goritsch, PSV. Morgen in... Vrijdagmiddag live. De Vriese volksvertegenwoordigster van de PVDA, Lutz Jacobi. Rubrieken van Bert Brussen, Justus Van Noel en Frits Barend. Die bal blijft rond en het gaat om van Persie en Robben, niet anders. Veel satire, allemaal racisten die zeggen van... hoe denk je dat het voor mij is om geassocieerd te worden met Daphne Bunskook? Om vergeleken te worden met Gordon? En live muziek van Tim Knol.